Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als dinsdag de middelbare scholen weer open mogen... zullen de meeste leerlingen waarschijnlijk maar één dag in de week echt fysiek les kunnen volgen. Dat blijkt uit een enquête van de VO-raad onder ruim 400 schoolleiders. Om de klaslokalen niet te vol te maken, volgt de rest thuisonderwijs. Veel scholen kiezen ervoor om de lessen die fysiek worden gegeven... te streamen voor de thuisblijvers. PVV-Kamerlid Edgar Mulder stapt uit de parlementaire commissie die ongewenste beïnvloeding van moskeeën onderzoekt. Hij wil geen verantwoordelijkheid nemen voor het rapport dat eind volgende maand verschijnt. Mulder zegt dat terwijl iedereen weet dat moskeeën rechtstreeks worden aangestuurd vanuit islamitische landen, de commissie weigert het om hier een oordeel over te geven. De PVV'er ziet dat als een teken van zwakte. Het aantal sterfgevallen was vorige week voor de tweede week op rij lager dan wat gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Tussen 18 en 24 mei overleden er ongeveer 2750 mensen. Dat zijn 50 sterfgevallen minder dan normaal. In de eerste negen weken van de coronacrisis was het sterftecijfer juist fors hoger. In die periode overleden bijna 9000 mensen meer dan gemiddeld. Douwe Egberts is succesvol terug op de Amsterdamse effectenbeurs. De beursgang leverde het concern 2,3 miljard euro op. Daarmee is het dit jaar de grootste beursgang in Europa. Acht jaar geleden ging Douwe Egberts ook naar de beurs. Maar een jaar later verdween het alweer, doordat het werd opgekocht door een investeerder. Het weer nog. Vanmiddag op veel plaatsen zonnig. In de binnenland kunnen wel wat stapelwolken ontstaan. Het wordt 16 graden op de wadden tot 23 in Limburg. Ook morgen is het zonnig en iets warmer dan vandaag. De pinkste dagen die verlopen droog. Zondag is er wat meer bewolking en is het ook iets koeler. Maar maandag wordt het weer zomers warm. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De A10 West nu 10 minuten vertraging richting de A10 Zuid tussen de afrit Hemhavens en de afrit Slotenvaart. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM, start ZFM, ZFM. Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.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 Give me fever to me Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen lokale radio. En deze week hebben we rondleiding langs week 22. En uit die week hebben we een oude top 40 uit 1977. En voor de onderbreking hebben we daar uitgebreid naar kunnen luisteren... en ook naar de nummer 1 hits. The Guys and Dolls en You're My World. Het is een Engelse vertaling van een Italiaans lied uit 1963... van de zanger Umberto Bindi. Carl Sigmund vertaalde het nummer. En een aantal andere artiesten hadden er ook een hit mee. Zoals Silla Black, Del Braidwaite en Helen Reddy. Ook wordt het lied naar het Spaans en Frans vertaald. Er wordt ook in die talen een hit. Opvallend is dat de originele Italiaanse versie geen hit wordt. Ook niet in Italië zelfs. Kunnen we daar even een stukje van horen? Hoe die... Italianse di originele versie klinkt van Umberto Bindi Il mio giorno è cominciato in te La mia notte mi verrà da te. Un sorriso è dio sorriderò Un tuo gesto è dio tu. Ja, vol met emotie deze versie. In 1977 komt de Australische Helen Reddy als eerste met een versie van Yorma World. Haar versie komt in de Verenigde Staten tot 18 in de Billboard Top 100. Ook in Canada komt het in de hitlijsten. Maar de concurrerende versie van de Guys and Dolls doet het in Europa beter... De versie van de Guys and Dolls komt in Nederland en België op één. Ook op de Britse eilanden verkoopt de single goed. Bijzonder is dat Your My World van de Guys and Dolls niet op Spotify te vinden is. Ja, dat uh, krijg je op een gegeven moment als mensen geen muziek meer bezitten. Dan word je afhankelijk van de streamingdiensten. Dus dan zou je het, uh, als je het wil luisteren, zou je het uh, via YouTube uh, moeten zoeken. Bijvoorbeeld. Straks tijdens deze rondleiding een Nederlandse zanger die in het begin voornamelijk Nederlandstalige liedjes zong à la Tony Bass. Later werd hij bekend door zijn Elvis-achtige liedjes. Over welke zanger heb ik het? En de muziek waar we net mee begonnen aan het begin van dit deel van de rondleiding... van de Amerikaanse blueszanger Willie Johnson, Little Willie Johnson moet ik zeggen. Hij overlijdt op 26 mei 1968 in de staatsgevangenis in Washington... Hij is veroordeeld omdat hij in 1964 een man in elkaar heeft geslagen. Little Willie John is vooral bekend als de componist van Need Your Love So Bad... wat hij overigens samen met zijn broer schreef. Een cover van deze song is in 1968 de eerste hit voor Fleetwood Mac. Little Willie John is 30 jaar geworden. Zijn meest bekende compositie is waarschijnlijk Fever... wat hij zelf in 1956 voor het eerst opnam. Becky Lee scoorde er twee jaar later een wereldhit mee. Heb je die versie wel eens gehoord? Van hem? Fever, Little Religion. We hebben ook de langspeelplaat van de week. Deze week een live album van de Rolling Stones uit 1977. De plaat heet Love You Live. We gaan daar, daar nog twee tracks van draaien. Kijken even de computer wat hebben we klaarstaan. Uh, eens even kijken. Little Red Rooster gaan we draaien. En ook nog uh, nummer Managed Boy. Alle twee komen ze van de El Macambo zijde. Dus opgenomen in die uh, nachtclub in Canada in Toronto. Straks een meidentrio waarvan een van de dames in 1967 door de baas van de platenmaatschappij uit de groep werd gezet vanwege drank- en drugsgebruik. Het zal wel misbruik geweest zijn, dat kan bijna niet anders. En dadelijk aan het eind van deze rondleiding de eerste hitparade van Hilversum 3, de top 30 met Joost en Draaien. We hoorden in het begin van de rondleiding hebben we al wat jingeltjes gehoord. Deze hitlijst ontstond omdat er twee uur zendtijd gevuld moest worden door de VPRO. En niemand wist eigenlijk hoe. En dan vertel ik je nu dat Iron Butterfly op 23 mei 1971 uit elkaar gaat. Deze groep uit San Diego in Californië bestaat uit zangertoetsenist Doug Engel, gitarist Eric Brown, bassist Lee Dorman en drummer Ron Bushy... In 1968 haalt Iron Butterfly een Amerikaanse top 30 notering... met de 2 minuten en 52 seconden durende single in A Gada Davida. De oorspronkelijke versie duurt 17 minuten... en staat op de tweede LP van Iron Butterfly. Deze plaat is op 20 juli 1968 de albumlijst van Billboard binnengekomen... en bereikt de vierde plaats. In 1969 stapt hun gitarist Eric Brown op. In 1973 richt hij samen met Ron Bushy Iron Butterfly opnieuw op. In 1973 viert de platenmaatschappij Atlantic Records haar 25 jaar jubileum en brengt daarom een serie maxi-singles uit. Op een van deze singles staat een 5 minuut durende versie van In A Gada Davida. Don't you know that I'm loving you? In a god of a Vita, baby Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me And I'll take my See you. I'm Stones van het album Love You Live uit 1977. Deze week de langspeelplaat van de week. En we luisterden naar 3, De beroemde El Mokamba zijde, zoals ze dat noemen. Opgenomen live in de nachtclub met diezelfde naam in Toronto. Op 4 en 5 maart 1977. En Biddy Preston hoorden we ook meespelen. We gaan dadelijk nog één nummer draaien van dit album. En ook nog weer... Uh, van diezelfde kant, zeg maar opgenomen dus uh, in Toronto. Goed, muziekvrienden. Straks een meidentrio trio van een van de dames in 1967. door de baas van de uit De groep wordt gezet vanwege drank- en drugsmisbruik. Maar dat zometeen eerst nu nog muziek uit die nummer 37. single word I've said, and I don't want to best your buffer, but you got trouble. Don't you know the higher the top, the longer the drop, hey? In New York geboren Neil Diamond op nummer 37 in die top 40 week 22 1977 met het liedje Stargazer. Het was in de tijd de opvolger van Beautiful Noise. Dan nu muziek van dat meidentrio waarvan er één in 1967 door Barry Gordy, de baas van de platenmaatschappij Tamla Motown, uit de groep wordt gezet vanwege drank en drugsgebruik. Het gaat hier om de Supremes. Op 22 mei 1967 treden ze op in het NBC televisieprogramma The Tonight Show van Johnny Carson. Het wordt een gedenkwaardige avond. Het is de laatste keer dat Florence Ballard met Diana Ross en Mary Wilson op het toneel staat. Florence Ballard is aan de drank en drugs. En om die reden wordt zij door de platenbaas uit het trio gezet. Vanaf juni 1967 is Cindy Birdsong haar opvolgster. Cindy is afkomstig uit Patty LaBelle en de Blue Bells En ze heeft in april 1967 al een keer als vervangster van Florence opgetreden. Cindy Birdsong trouwt drie jaar later, op 24 mei 1970, met Charles Hewlett. En als zij in april 72 in verwachting raakt, stapt ze uit de Supremes. Ze wordt dan opgevolgd door Linda Tucker-Lawrence. Met Florence Ballard loopt het slechter af. Nadat ze uit de Supremes is gezet, probeert ze een solo-carrière op te bouwen, maar zonder succes. Ze overlijdt op 22 februari 76 en leefde de laatste vijf jaar van haar leven in armoede. Ze is 32 jaar geworden. Terug nu naar 22 mei 1967. Het NBC televisieprogramma The Tonight Show. Johnny Carson kondigde de Supremes aan op de volgende manier. In this afternoon we must had half a studio full of people when they found out these three young ladies were in here to rehearse. They uh, are no doubt probably one of the most popular trios ever, anywhere in the world today. Would you welcome please the Supremes? Nou, ze loopt hij af, nummer 11 uit die top 40 week 22, 1977. 10CC met Good Morning Judge. En toen was 10CC eigenlijk al gesplitst in uh, twee duo's eigenlijk. Godly en Die waren eruit gestapt. Die waren met hun eigen projecten begonnen. En een jaar later brachten ze Dreadlock Holiday uit. Nu die Nederlandse zanger die in het begin voornamelijk Nederlandstalige liedjes zingt à la Tony Bas. Later werd hij bekend door zijn elvis liedjes. Het gaat hier om Jack de Nijs, nice, alias Jack Jersey. Hij begint zijn carrière in de jaren 60 als producer en componist. En dan denk je natuurlijk, waar heeft hij het over? Tony Bas. Ja, dit is muziek van Tony Bas. Ik ben met jou niet getrouwd. Ik ben met jou. En dit is de eerste hit van Jack de Nijs. Sophia Loren. Ik ben verliefd op over mijn oren. Sophia Loren. Ja, dat lijkt veel op die Tony Bas. Tweede sale die hij uitbrengt. Oh, daar heb je ze weer. 1971. Onder zijn eigen naam. Jack de Nijs. Als ik zeg, blijf maar weg, zegt ze nee. En blijf bij me staan. Oh, daar heb je ze weer. Een jaar later brengt hij. Ai, ai, waar blijft Marie uit? Het is allemaal nog voor zijn periode: zijn Elvis-periode. Als hij eens een keer voor de grap Elvis Presley imiteert... krijgt Jack de Nijs nice van Will Luik advies om met die stem een plaat op te nemen. Dit wordt I'm Calling, dat onder de naam Jack Jersey uitgebracht wordt. Deze single bereikt in 1973 de dertiende plaats in de Nederlandse top 40. In 1974 neemt hij in Nashville samen met The Jordanaires... de begeleidingsband van Elvis Presley, een album op. Dat heet I Wonder. Van deze LP komen maar liefst vijf singles in de top 40. Hij heeft in Nederland 23 top 40 hits, waarvan Papa Was A Poor Man de grootste was. Naast zijn eigen hits produceert en schrijft hij voor een groot aantal Nederlandse artiesten. Zoals Jan Boezeroem, André Mos, Shaki Sram, Nick McKenzie en The Shorts. Jack de Nijs overlijdt na een lang ziekbed op 26 mei 1997 aan slokdarmkanker. Hij is maar 55 jaar geworden. We gaan muziek van hem draaien uit die Elvis-periode. Hier is Rub It In. On my right, mm, that's nice. so let me hold your hand and put a little bit right on here. Turn your radio on. van de week. laatste track die we draaien, laatste speelplaat van de week. Het album Love You Live van de Rolling Stones uit 1977. En wij luisteren naar Little Red Rooster. Nummer oorspronkelijk toegeschreven aan blues-arrangeur en songwriter Willie Dixon. Howling Wolf was de eerste die het opnam in 1961. En de Stones namen het op in 1964. Hij kwam zelfs op single uit en werd een hit voor de band... Deze keer dus in die live-uitvoering opgenomen de El Mocambo Nachtclub in Toronto op 4 en 5 maart 1977. Nu dat verhaal over de eerste hitparade van Hilversum 3. Deze hitlijst ontstond in 1969 omdat er twee uur zendtijd gevuld moest worden. In dat jaar werd er een nieuwe omroepwet actief. Daarin werden de omroepen gedwongen meer samen te werken en een gezamenlijke koers uit te zetten voor de zenders. Bovendien wordt Hilversum 3 als wapen ingezet tegen de concurrentie. Han Reiziger was in die tijd verantwoordelijk voor de muziek van de VPRO op Hilversum 3. Hij vroeg Willem van Kooten, alias Joost en Draaier om zijn hulp. Van Kooten was in 1968 opgestapt bij Radio Veronica... vanwege een zakelijk en artistiek meningsverschil. Omdat Hilversum III nog geen hitparade had... stelde Van Kooten voor om een top 30 te starten. Hij was overigens ook degene die de Veronica top 40 in 1965 bedacht. Op 23 mei 1969 presenteert Joost en Draai... de eerste VPRO top 30 op Hilversum III. Deze zogenaamde hitlijst werd volgens producer Wil Hubey... met de natte vinger samengesteld... Uit de stapel singles werd tijdens de uitzending de volgorde van de lijst bepaald. In 1970 neemt de NOS de lijst over. De Hilversum 3 top 30 wordt dan aan de hand van concrete verkoopgegevens samengesteld. Als Joost en Draaien in 1971 definitief naar Radio Noordzee International vertrekt... neemt Felix Meurders de presentatie van deze Hilversum 3 Top 30 over. Hij verandert de naam in de daverende 30. Muziekvrienden, we gaan terug naar 26 februari 1971... met de Hilversum 3 Top 30, gepresenteerd door Joost en Draaien. Wat het Muziekmuseum betreft, volgende week zijn we er weer via je eigen lokale radio. En kijk ook even op onze website. Daar vind je allerlei informatie en allerlei podcasts van alle verhalen. De top 40 lijsten en de complete afleveringen. Tot volgende keer. De Hilversum 3 top 30. Dat Jij kan er wel! <laughs> ja, maar de Willis is weg, zeg ik altijd maar om drie minuten over vier. iedere vrijdagmiddag. Goedemiddag, zit ik zo goed? Ongeveer zo. Ja, uh, wat was. Oh ja, nieuwe aflevering, heel film 3, top 30. Top 30, jawel. Thank you very Dutch. wat zei je? <laughs> ja, ja dat is met bij de wijde wijde. Felix, moet je er niet mee bemoeien. Ja, maar is dus even, je staat ongeveer voor 3 ton aan platen. Dat is met al ogen Felix in wegligging. want als hij helemaal alleen voor in zijn autootje zit, dan gaat hij zo een beetje zo over. Daarom met hij zoveel mogelijk platen achterin, dan is het hè? We gaan hier. Dan gaan we Dan laten we maar eens een plaatje gaan draaien. Zo, het is de top 30 van Gelder van 26 februari 1971 tot volgende week vrijdag 1971. Ik weet ben niet of het zal wel 3 of 4 maart zijn of daaromtrent. Ik zei laten wij maar eens een plaatje gaan draaien. Zo gezegd, zo gedaan. En toen kwam hij er meteen al aan, vrienden, want een mooi vak is zit toch, hè? die techniek waar. Eee, Dit is Led Zeppelin op zijn deur uit. Het is een Blijdorp en Theo Komen moet blijven. 30 staat hier, Mikrensos van Led Zeppelin. Vorige week nog een 19, en dat is jammer. Dat is het onverwachte einde van deze plaat van Led Zeppelin. Enfin, die kunnen we ook wel even zo uit het raam gooien nu. Immigrantzong, wegweg, aangeboden door de stichting Wij Komen ook voor de laatste keer. Zes verdwenen, zes verschenen en daar gaan we het nu even over hebben. Over welke verdwenen zijn verdwenen. verdienen. I hear knocking van Dave Edmonds. dat is jammer, maar die is weg. Niets aan te doen, Dit showbiz van 15 23, nee, nu weg ook. Astrapoel van was Young, House of the Focus. Booszijds van Euson. Jammer, kunnen we ook geen grappen meer overmaken. Heb je nog een blommetje voor Toon of Herman? Ook niet. Geen bezoek, geen bloemen daar in Maastricht. En Mireille Mathieu, Pucqualamonde en Sans. <tie> amour? amour, amour, amour. Ja, het <tie> amour. En nou, weer een plaatje hoor. als over geen geld kost. Tak de tak de kring. Ja, Zo hoor je nog eens wat op heel veel z'n drieën. is. Ha! <tie> Zeg dat nog eens, zeg dat nog... Doe we straks nog een keer. Dat betekent dat we naar de volgende plaat, de volgende grappige plaat die uit Limburg afkomstig is en toch in het Engels gezongen, dat is dan ook duidelijk te merken, Felix, dat we dan een kwink gaan slaan. Dan roepen wij WinNLP met de Joke of the Day. Een gouden een flauwe, hoe gauwer, hoe flauwer, hoe flauwer, hoe gauwer. Hey jongens, even allemaal meezingen. ZINGEN Brazos, kennen we ze nog? Nomaal on onder Brazos, vrienden. En ze gaan het maken, de wokers, hoor. Hey, Johnny. Oh. Prachtig. Leuk zingen, jongens. Hey. Dat is het heel veel zo'n drie gemengd herenkoor is, dit. van niet zo'n 25 keer aan. En het dreigt een om hit te worden, dames en heren in Nederland. En omstreken, de wokers. En het heet deelsnobel on the de Brazos. <laughs> Felix, kom dit eens even in het Maastricht in jouw alternatieve volkstaaltje afkondigen. Kan dat? Welk nummer stond ze? Stond ze? 25 staan ze. 25 neu in de Hilversum draait op 30. 30? Nou, dat is wel Engels. <laughs> ja, dat is wel Ja, ja, ja. ja Uitstekend. <laughs> ja, ja, merkwaardig dat Engels in het Maastrichts ook Engels klinkt. Toch een beetje, hoor. Van op 25. Oh, zo... ja, inderdaad. Waar heb ik hem? Waar heb ik hem, dit heb ik hem nou? Dit is een radioprogramma. Oh, ja, mm, deze is van uh, Ton de Lange. Geen familie van Kees zit hierbij, anders had hij ook geen LP gehad, hoor. Ranonkelstraat 15, 1 Hoogte, Agenhem. Beste Joost, hier volgen een paar mopjes. 1. <laughs> dit is het eerste mopje dus, kennelijk. Een boer en zijn knecht zitten aan tafel en hebben al 14 dagen bruine bonen gegeten. De boer krijgt er zo de P in dat hij het bord bruine bonen <grijgert> dwars door het venster werpt. De knecht pakt zijn stoel en gooit ook die uit het raam. Zegt de boer: Waarom doe je dat nou, stommeling? Oh, zegt de knecht: Ik dacht dat we buiten gingen eten. <hierig> <hierig> <hierig> Waar gaat hij op 24? Pink Floyd? I just tried. En dit kan geen uur meer duren. For your listening pleasure. Good sound on Hilversum 3. Altijd goed sound. Dat is de altijd goed sound. Haha, <laughs> Hilversum 3. Peace Planet na 22 En dit is My Sweet Shores. Uh, toch een proces. Dus mm, nog maar één keer. Een nieuwe heet What the Day, hè, Felix? Je hebt er verstand van. What the Day is een hele goeie. What is live, hè? is live, hè? It's showbiz. Wat is live? Nee, What the nee. Day. Wat is live? Live. Live, George Harrison heet die niet. Uh, dit is een uh, gauw oude, nog altijd één in Engeland. Maar ja, dat weten ze niet beter, zullen we maar zeggen. Van 9 naar 21, is George van de agri Club met de meisjes Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...